Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste wegen zijn weer zwart in plaats van wit. Rijkswaterstaat heeft het advies om niet meer de weg op te gaan ingetrokken. De meeste wegen zijn weer begaanbaar, hoewel automobilisten nog wel voorzichtig moeten zijn. Door ijsresten kan het op sommige plekken nog wel glad zijn. Er worden ook weer gewoon spullen geleverd aan supermarkten, zegt dit transportbedrijf. Dat rijdt voor Jumbo Lidl en Albert Heijn. We waren met onze klanten eigenlijk wel heel goed voorbereid. Dus uh, met name de vrijdag en de zaterdag zijn er heel veel uh, extra uh, volumes gebracht. Omdat we ja iedereen was, had zich helemaal voorbereid op zondag op die extreme sneeuwval. Maar er waren zoveel klanten dat ze toch ook wel redelijk leeg gekocht uh, werden. En daarom zijn er nu dus weer extra voorraden onderweg. Het is afgelopen nacht erg koud geweest. In Hupsel, in de Achterhoek, werd het 15,4 graden. Onder nul. Dat was de koudste nacht in ruim acht jaar. De laagste temperatuur ooit gemeten in Nederland was min 27,4. Dat was bijna 80 jaar geleden in Winterswijk. Door het winterweer blijven sommige test- en prikplekken van de GGD vandaag nog dicht. Het gaat om een paar plekken in de regio Rotterdam-Rijnmond. De autoteststraat in de Rij Amsterdam. En de coronatestlocatie van Gorkum. En alle studenten moeten een gratis studiejaar krijgen. En als daar studentenvakbond LSVB ligt, niet alleen als je coronavertraging hebt opgelopen. Volgens hen hebben studenten dit jaar al veel moeten missen. Bijvoorbeeld ze kunnen, hebben dit jaar niet naar het buitenland kunnen gaan. Veel studenten hebben geen stage kunnen vinden dit jaar. Soms betekent het dan dat ze misschien netjes hun studie hebben kunnen afronden... voldoende studiepunten ook gehaald hebben, maar toch die brede ervaring gemist hebben. Daar komt dus nog eens bij dat veel studenten hun bijbaan in de kroeg of winkel zijn kwijtgeraakt dus sowieso al op zwart zaad zitten. Voor werknemers, maar ook voor zzp'ers, zijn er steunmaatregelen vanuit de overheid. Maar tegen studenten werd gezegd, ga maar meer bijlenen. Door iedereen een gratis collegejaar te geven, kun je er ook voor zorgen dat mensen volgend jaar minder hoeven te lenen om collegegeld te betalen en dat ze op die manier dus gecompenseerd worden voor het inkomen dat ze zijn kwijtgeraakt.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 En dat was hem helemaal de cold met Bombay. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, goedemorgen. Even, uh, even een, uh, een mooie vloer naar me toe trekken. Ja, Hoe is het, het, jongens? Nou, uh, ik ben. Uh, ik heb nog net niet met tennisrekken. Ja, we te gaan, gaan niet om, over uh, het weer praten. Nee, oh, de maar man, goed. Nee, maar goed. Maar uh, je komt er, je ontkomt er, toch niet aan. Uh, nee, ja, hij uh, komt er zeker. En aan. jij uh, heeft een uh, lekkere schuiven gemaakt. God, op het Raamersplein. Ging uh. op het bek vanochtend zeg. Oh, echt? Op het Raamersplein. Nee, nou, ja, wel publiek. je had wel publiek. Ja. Had wel publiek ja. iedereen, iedereen, iedereen van het Kruidvat die, uh, die stond te zwaaien. Stonden nee, er mensen weggeraakt? Stonden er ook mensen van die bordjes met je cijfers. Ja. En er zat een politieauto achter me. Ja, ja, ja, ja. En die stopte meteen, die kwam ja. bijna uit met een, een brancaart. Ik zei: Nee, uh, uh, ik, ik, ik ben een jongen, sterk. Maar die stapte bijna uit om je ja. te helpen. Is dat goed? <laughs> Politie die je bijna helpt. Ja, precies. Dus wat dat betreft... Uh... Nou, zwaar van de week ze weer beschimpeld. Ik vind dat ze goed werk hebben gedaan de afgelopen week, slecht maand. Uh, maar dat er een politieauto... Um, die was van een donut gemaakt ergens. Oh, zo. Ja, in, de, ja, in een filmpje. Die was gewoon even, denk, hey, even Goed, een rondje. He? Ja, natuurlijk. Ja, ja, why not? Ik ja, natuurlijk. Allemaal mensen weer... Gaan mensen zo, ja, ja, dat mag niet in de tijd. Je baas Ja, ja, ja Houd toch op. Houd toch op. Doe gezellig. Doe vrolijk. Maar je weet... Je, je kent het, hè. Als je op de snelweg rijdt... Een vriend van mij... die reed een keer achter een, een, een, een auto van de politie. En die had een Porsche. En op een gegeven moment... Uh, uh, ging die... Uh, politieauto heel hard rijden. Dus hij ging erachteraan met dezelfde snelheid. Dus op een gegeven moment ging hij 160, 170. En toen werd hij aan de kant gezet. Oh, gek. Ok. Maar die, die politieauto had geen uh, uh, zwaarlicht of geen geluid. Nee. En, uh, gewoon, gewoon hard rijden. Dus hij werd aan de kant gezet. En uh, de politie vraagt, Wa, wat bent u aan het doen? Waarom rijdt u zo hard achter ons aan? Hij zei, nou, ik dacht dat het wel een goed idee was. Want jullie doen het ook. Waarom zou ik dat dan niet mogen? En, uh, want zij mogen helemaal niet zo hard. Weet je als ze mogen alleen maar hard als je met geluid en ja. uh, uh, effecten uh, uh, zit. Dus. Uh, ja, ja het, is, is een, het, is een heel, het is een heel ding. En uh, toen, mocht hij, toen mocht hij gaan. Ja, ja. Inmiddels ja. ja. schuift ook Frank aan. Frank! Goedemorgen, Goedemorgen jongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ja. Je ook. Is en er dat ja. koffie voor je. Ja, er stond, toen we hier binnenkwamen, stonden er twee warme kopjes koffie klaar. En meteen: Dank je wel, ja. ja Dank ja. <lacht> <lacht> Ger. Nee, heb, jij, heb jij koffie gemaakt? Ik heb koffie gemaakt. Ja, ja. Wat, heb je schuldgevoel? Wat is er gebeurd? Nee. Ik vind jullie gewoon heel erg lief. Ja, maar, ja, zei die nog? <lacht> je hebt iets kapot gemaakt. <lacht> nee, weet je het weet het meteen. Als de kinderen hetzelfde uh, afval uithalen, dan ja. ja. is er iets kapot in huis. Ja, we gaan straks even bellen met Ton Drommel. En Ton is kampioen expert in, uh, in nee, de bijnamen ja, van... Uh, eindelijk. Eindelijk. eindelijk. En uh, ja, nou, ik ben zeer benieuwd wat het allemaal uh, gaat uh, brengen. Laten we uh, maar even een stukje muziek doen. Lijkt mij een goed idee. Goed, plan, heb toch? jij toch een je toverdoos? Hé, hey, is de paus katholiek? daar vast wel. Dat zeg ik. Huppakee, kom maar op. stukje piano. Ja, jongens. Nee, laat maar, laat maar. Goed, goed. Maar applaudisseren altijd voor me. Oh, toch? Ja. <tukken> ja. Dat waren die mensen wat het raadhuis mijn voormorgen.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 gestrooid, Er mag gedanst worden. Dat zeiden wij altijd. Ik, heb, dans. ik heb mijn danskoenen aan, hebben ze gezien of niet? Kijk Oh ja. Oh ja, ja. ja, ja. ja, maar die ja, ja laat je ja. die bij een valent maken, de kaart. Krijg je die op de... doktersrecept? Ja. Er zitten drie autobonnen onder. Nee, nee. Krijg je die op doktersrecept? Nee, ik heb ik gekocht in Denemarken. Die zijn tot min 35 heb je geen last van, van koude teentjes. Ik geloof er niks van. Nee, echt serieus. Nee, ik krijg altijd koude tenen. Ja, nee? ja. Ik heb niet uit waar ik in loop. Maar je ja. bent gewoon koude mensen. Ik ben koude ja. Jij bent gewoon een beetje in contact met je vrouwelijke kant. Wat is dat? Ik ben helemaal niet gemaakt om in de kou te lopen. Je hebt ook nee. geen hè? Nee. Niks. Niks. Zeven procent. Nee. En dan toch wintersport geprobeerd? Dat is ook alweer. Ja, ik heb ook, ook één keer geprobeerd en daarna nooit meer. Frank, de laatste keer dat ik wintersport deed, dan stonden ze met z'n allen beneden. en ik ging maar op mijn bek. En op het, op de, bij de laatste keer viel ik zo hard, bracht ik een rib. Stonden ze te, stonden mijn met z'n allen te lachen. En toen trok ik mijn helm af en mijn handschoenen... die gooi ik naar z'n toe. De allerlaatste fucking keer dat ik in de sneeuw... Naar ja, ja. op vakantie ga. Dat ja, ja, ja. doen we niet dat. meer. En de ja, ja. keer erop ben ik naar uh, Curaçao geweest. Dat, dat, dat vield prima. Ja, ja we pri zijn geen Inuit, dus ik denk dat nee. we misschien... toch meer naar de wacht Je mag geen Eskimo zeggen. Hè? Dat, nee. Dat we nee, nee, nee. Eskimo nee, ook, uh, ook niet. Dat? Nee. Maar we kunnen wel... Inuit. Inuit. Inuit. Maar we kunnen wel de Kouwen zeggen, bij wijze van spreken. Want de dat kouwen. is een bijnaam in zandwoord, de Kouwen. Is dat oh, de zo? Ja, dat is een mooi bruggetje naar degene die, al degene al die dus okay. nu onder de telefoon oh, hangt. Kijk want, aan. Dat is, uh, want we hebben Tom Drommel aan de tele telefoon. Gaat over de bijnamen. Ja, to Goedemorgen, Tom. Hallo? Tom, ben je er nog? Hallo. Ja, ja. Ah, hij is ja, er. Natuurlijk ben ik er. Ah, ja, ja. Tom Drommel, dames en heren. Hij is er ooit een keer met mij. Uh, jij hebt met mijn vader nog uh, achter de bijnamen van Zandvoort uh, uh, zeg maar een soort van studie gemaakt, hè? Klopt dat, Tom? Ja, ja. Nou ja, ik heb overal uh, van oud Zandvoort. Uh, ik ben al jaren mee bezig, natuurlijk. Genootschap, uh, de, de babbelwagen. Ik bedoel, ik, het is al 30, 40 jaar met dat ik zo'n beetje er mee aan het uh, rommelen ben geweest. Ja, kundig hoor, kundig. Maar, uh, nee, jullie wilden... ja. Nee, Tino Stuy die, uh, was met uh, bijnamen bezig. Ja. En die zegt: van, uh, zou er nog iemand uh, te vinden zijn die er meer over weet dan, uh, dan Tino zelf? En uh, Tino ja. weet er al wel, wel, wel wat van. En uh, nou, uh, Tino, ik zou zeggen: okay. Tom Drommel, je kent hem? Goedemorgen, Tom. Oh, Hoi, kijk, Er zijn natuurlijk heel veel, heel veel bijnamen. Maar ik wilde gewoon eens af en toe eentje. Uh, je naar binnen gooien. Misschien weet je, misschien weet je hem niet. Ik heb hier bijvoorbeeld Jacob van Snippertje Mens. Nooit van gehoord? Snippertje Mens, ja. Ja, ja. Ik, ik kan, ik kan het je mag hem overslaan, in... hè. Je mag gewoon pas zeggen, <laughs> doe <we> het volgende. <laughs> <laughs> uh, nou, <joh. laughs> maar Snippertje Mens, ik heb hem wel in de boeken staan ook, weet je wel. Het was maar, voor mij een paap, ja. Maar, is dat dan een... Maar, wij, wij zijn van een bijnaam, kan jij niet verklaren haast, hè? Nee, sommige, kijk, sommigen wel natuurlijk. Ik ben ik namelijk... vallen weg steeds. Oh, sorry. Uh, Jaap Mok, die woonde tegenover mij, papi, in de Van der En waar die naam Mok vandaan ja, komt, ja. wist ik ook niet. Ja. Weet jij toevallig? Ja. Jaap Mok, waar, waar daar de, bij, de bijnaam vandaan komt? Ja, Mok. Is dat vanuit ja. omdat hij altijd een beker dronk? Of, Wil je uh... dat weten? Ja, graag, als je dat hebt. Nee, dat ja, maar dat, dat gaat al uh, terug worden. Dat is een voorvader van hem. Kijk op, op die mensen die voeren op die, die schuiten, weet je wel in zandvoort, die vis schuiten. Ja. En daar had je dus uh, niet veel servies aan boord. Dus uh, ze dronken eigenlijk uit een, uit een mok en die mok werd vaak doorgegeven aan elkaar en dat vond hij vies. Dus hij had zijn eigen mok. Oh dat is goed. Toen al ja. Eigen mok eerst. Ja, eigen mok eerst. Ja, ja. daar begon ik dan natuurlijk. <laughs> Wat een goed verhaal. Hey, en mag ik er nog één tegen jou nou Tom? Want die ja, grote uh, Oké, okay. dus. ik ben heel benieuwd en vraag me niet waarom, maar ik ben waarom meneer Weber uit de Zuidbuurt Jan Scheid in de hoogte heette. In de hoogte, nou, dat, dat kan ik, ook <lacht> ik en, dat je ook fijn vertellen Ik hoop niet dat je erbij was. Ik hoop niet dat je erbij was. Nee, toen waren we er nog niet hoor, dat is al een hele tijd terug. Want het is gebeurd op de betonnen watertoren die, die in aanbouw was toen de tijd... Yeah. Daar werkte ook die meneer Jan, Jan Weber. En ja, je weet het, de maandagochtend. Uh, <coughs> dan is het wel eens uh, iets fout gegaan in de kroegzaap. Toch? Dus de man was op zijn werk en die moest heel nodig naar de wc. Toch? Maar ja, je zit daar uh, hoog boven. Een gedeelte van die stijgers was al weg. Dus je moest er doorheen kruipen. In de watertoren moest je naar beneden. Nou, dat haalde die meneer niet meer. Normaal gesproken stond er een zinken emmer met zand boven... ...waar ze dan hun behoeftes op deden. En die werd dan later naar beneden gehaald, Maar die emmer die was er ook niet. Dus ja, wat moest hij? Hij had een drinkfles bij met koude thee, met een krant eromheen. Dus hij heeft die krant van die, van die drinkfles afgehaald en hij is opstijgen... ...op die krant gaan zitten uh, drukken. Ja, dat werd gezien door gasten die boven stonden. Dus Jan vouwde netjes het krantje dicht en... Uh, buiten zo, zo. Die liet het naar beneden vloepen zo. helemaal. hele Wat is het, hij zijn in de hoogte? Oh, wat een wereldverhaal weer. Mag ik er nog eentje tegen je aanhouden, Tom? Zo is het gebeurd. Wat een goed verhaal weer. Mag ik er eentje tegen je aanhouden nog? Ik heb hier namelijk, staat hier namelijk een Cornelis Draaier uit de Bakkerstraat. Die had een water- en vuurwinkel in Stamford, blijkbaar. En er was er eentje die heette ja. Jaap Jurk, maar deze heet oude Dappere Kees. Dan ben ik ja. wel benieuwd wat hij gedaan heeft, oude Dappere Kees. Oude Dappere Kees is een, moet een behoorlijke sterke vent geweest zijn toen de, in die dagen dan. En hij was kastelein. Dus ja, als je een uh, bepaald soort in die kroeg had natuurlijk, en ze waren stondwageren, dan uh, had je je kracht wel even nodig om die mensen eruit te zetten, dus... En daar was hij heel erg goed in. Dus hij gooide ze er makkelijk uit. Dus sindsdien uh, dappere Kees... Oh, wat geweldig. Ja, ik heb er nog één. Wacht even, ik heb er nog één. Want Tino kwam ook bijvoorbeeld met Jan de Glatzak. Ja, de Glatzak. De Glatzak, dat, dat is ook zoiets wat mij mateloos uh, ja, intrigeert. Ik wil gewoon weten, uh, weet jij dat ook? De ja, Ger, Ger dacht dat hij een harssalon was geweest... om zijn skroten ja, te laten ja. halen. <laughs> niet, niet zo dom elkaar heen, want... Uh, ja, sorry, sorry. Ik ook een kippenhok waar ik in zit. Ja, ja sorry. Hé, hey, luister, luister eens even. Die naam is eigenlijk De Gladde. Ah, en dat was de oude, de oude paap dan. die was nog uh, een van tong en die kon uh, lekker glad wegpraten. Dus zo doen we, zijn ze aan de gladde gekomen. Hè? En de gladde is weer verborsterd tot de gladzak, dus. Oh, dat komt ja. dat Mooi hè? He? vanaf is... de oorsprong. En is... waarom één van die personen toen dan de gladzak genoemd is, ja, dat weet ik dan ook niet. Maar ja. het was de gladden. Ja. Het is dus een paap, als ik jou uh, goed uh, begrijp. Top? Ja, het is een paap. Ik nee, het nee, nog nee, nee. Nee, nee, het is een paap. Dat, ja, ja, okay. Is het ooit gedo gedocumenteerd? Ja, uh, zeker, Tom. Ja. Ik, heb, ik heb ze voor me. Heel goed. Mogen wij je volgende week weer bellen, Tom? Gooi er weer een 3 in bij als je het niet erg vindt. We hebben jullie? Wat? Vind je het goed als je je volgende week weer even bellen voor een paar nieuwe namen? Ja, natuurlijk kun je me bellen voor nieuwe namen. Heel goed. Prima. Dat vind ik fantastisch. Ik, wij wij okay. waren al heel blij met deze, deze verhalen vast. Oké. Okay. Hey, okay, tot ja. volgende week, hè? Blijf gezond. volgende week gaan we erop door. Gezellig. Oké, okay. zonte. Bye bye. bye, bye. Bye, bye. Doei, doei. doei. You will find of a kind that has been in search of you. Many lies has brought you to recognize it's your life. Zo! Is dat ja, vertellen... nog een hele uh, nou over... leuke uh... of trek je hem dicht? Nee, hij was afgelopen denk ik. Zo, keer. dat uh, doen ze. Uh... Ja, uh, geen fade-out, zoals ze dat met een uh, mooi woord. Uh... Eén nee, fantasie. Ja. Dankjewel, Frank. Ik krijg een heerlijk kopje koffie van Frank Paardenkoper. Nou, wat is nou nog leuker en lekkerder dan een lekker kopje koffie van mijn vriend Frank Paardenkoper? Hé, Tino? Ja, nee, ik, uh, ik laat me verrassen. Ik, uh, ik had een, uh, een latte met een klein. Uh, je uh, weet beetje, nee. Dat <laughs> maar waar. Met een scheukje. Nee, nee het is gewoon een oh, Zo'n zo, zo, zo, zo zo zo iPad met, met varkensvet erop. Ik, ik heb even een vraagje aan jou, Tino. Ja. Ik zag jou zaterdag met een wagentje erachter. Eh, toen zei je op een gegeven moment... Ja, ik ben mijn kind kwijt. In de Halterstraat. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik liep zaterdag met een bolderwagen. Ja. En die is van een vriend van mij uit Amsterdam die geen ruimte meer voor heeft. Dus ik vroeg of ik hem even wilde stallen voor hem. Oh! Uh, vandaar. Ja. En, uh, dus, maar die had vier lekke banden. Oeh. Dus toen bracht ik hem even naar de fietsenmaker. Hmm. Is die open dan? Die is Zeker open. Zeker ja. om af te geven, af te ja. geven en ophalen. Afgeven, ophalen, afgeven. Maar op, bij Zandvoort... Uh... Allebei zijn ze zijn. Wij zijn hier zijn, zijn, ja. op de hoek van de tolweg, als ze in de zetten, beide open. Want ik reed eerst weg met mijn andere fietsje. En toen brak opeens mijn ketting. Ja, dan moet je, je moet gewoon even bellen. En dan zeggen zij, ze, hoe laat je hem kunt komen brengen. En dan breng je hem een keurig op. Maar het bleek niks aan de hand. Het was gewoon zachte banden, dus opgepompt. Maar ja, toen moest ik mijn bolderwagen het dorp uit. En mensen keken me een beetje raar aan. Dat ik daar met een bolderwagen, een man van twee meter... met een bolderwagen met niks erin. Ja. Ja. Dus ja, ik zei tegen iedereen iets anders? He, ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik vond het wel geestig. Gezien, ja, dat, dus ik ga hem nu wat vaker gebruiken om ja. boodschappen te halen. Gewoon. Ja, goed, ja. goed bezig. Goed. Zo. Uh, het is al bijna... Half elf. Dus ik zal eens even kijken of we de, onze sportvrienden er even bij kunnen halen. Nou, er zal wel, wel. wel een hele hoop gebeurd zijn. Nee, nee, onderwaterhockey is er schijnt eh, enorm... Ach, schaam. en speervangen. Nee, onderwaterhockey is echt de competities weer begonnen. Oh ja? Ja, zeker. Kogelkoppen. Nee, nee. nee? Jij, denkt dat, jij, jij noemt twee sporten die niet bestaan, Ger. Maar onderwaterhockey bestaat. Ach. Ja, nee, ja echt seriously. Zoek ik maar heb al een tijdje een uh, waterpolo gedaan. Waterpolo? Maar na twee weken verdrongen paard. <laughs> nou, misschien kan Hans uh, ons daar wel even over bijpraten. <laughs> over onderwaterhockey en weet ik allemaal wat. Ik kan bevestigen wel. dat het een bestaande sport is. Is, hey, het, onder, is het een bestaande Hans. sport, Hans? Het sport niet Sorry hoor. Ik, ik, ik vroeg, ja, we hadden het over onderwaterhockey. Uh, ja. dat, dat, is, is dat een bestaande sport? Ja, dat is een bestaande sport. Ja, er is okay. een, een onderwaterhockeybond. Ook de nog? Voorzitter, de voorzitter die heet Botman. Botman! Oh. Maar maar ik, die... een keer per maand vergadering onder water. Ja, ja precies. Komt die uit de haltestraat dan, of niet? En toen kwam ik die naam Botman tegen bij de onderwater hockeybond. Oh. Ja, het is, het is geen sport die wijdverbreid. Uh, het, uh, het publiek kan er heel slecht bij, hè? GELACH Het is <lacht> natuurlijk <lacht> ja. helemaal moeilijk, hè. Ik probeerde die Botman steeds te bereiken, maar die man was onder water, joh. <lacht> Ja, met een hockeystick, hè? Ja. Ja. Ja. ja, ik mag het niet over het weer hebben, hè. dat begrijp ik wel. Ja, en ook niet over de buitenleiding. Ah, van wie niet? in dit ja, geval. Ja, ja, nooit breekt weg. In relatie tot de ijsvorming en de, en de mogelijke 11 toch uh, Ja, daar komen we er niet aan. En je kunt geen programma meer aanzetten, of ze hebben het, uh, ze hebben het over de 11 hè die, die weermannen buiten over elkaar heen. Maar ik moet nog zien of dat eventueel gedaan kan worden en of je gehouden mag worden. Nee. Het Zij gaat niet gebeuren. Het vries niet hard genoeg. Ja, dat denk ik denk ook niet, want het heeft vannacht, had ik, anderhalf, twee graden gevroren in Friesland. Mm. Nou, en, dan, dan ga je het niet meer redden. Ja. Nee, dat, nee dat, ga, dat ga je niet redden, want begin volgende week uh, treedt de dooi in. Dat is helemaal wel mooi natuurlijk. Hè. <güls1> Top, zijn maar, we daar <hijen> weer vanaf? Misschien vrijdag het nk k Marathon Natuurhuis, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. En uh, ja, ze zitten nu alweer te zeuren over uh, anderhalve meter en dit en dat. Ja. De, maar het was wel grappig. Ze leggen het voor aan, aan een aantal politici. En niemand durfde te zeggen. Nou, dat kunnen we niet doen, dus nee. weet je wel. Nee. Nee. We doen dus wel volgende maandse kiezingen. Volgens mij gaan die nog door. Dus uh, ze, ze, ze, ze, ze durven geen nee te zeggen. Nee, dat is een enorm electoraal verlies. Als dus je nu gaat roepen als politieke partij het LC toch nooit door mag gaan. <hijs> <hijs> en, want hij gaat namelijk niet door. Maar als je nee. nu gaat roepen dat hij niet mag doorgaan. Of... Nou, dan sta, sta je alleen. Dat scheelt gewoon 15 zetels. Ja, dat scheelt gewoon heel veel <hijs> Misschien leuk voor bodem. Nou ja, laten, laten we even naar een andere sport gaan. Ja. Ja, er is, het hoge woord is eruit. Ja. Uh, er is wit er is ja, maar... ook. Gaat het over Hamilton? Vogel is door de kerk. De moeilijke bevalling is, is ten einde. Wat een ja, inderdaad. Hamilton. Ja. Bijgetekend. Ja. Eén jaar maar, hè? Eén jaartje, ja. Want hij is uh, in 2015 voor drie jaar, in 2018 voor twee jaar en nu voor één jaar heeft hij bijgetekend. En uh, ja, dat heeft misschien te maken met uh, de, die budget cap... dat heeft Toto Wol gezegd, de, de, de manager van het team. En uh, ja, de, de, het geld dat hij zou krijgen... 40 miljoen, daar is trouwens helemaal niks over bekendgemaakt, hoor. Maar uh, hij heeft nog wel uh, wat er gezegd wordt... Uh, met bepaalde dingen over diversiteit en inclusiviteit... In zijn contract laten opnemen bij Mercedes. Maar over twee jaar krijg je natuurlijk die nieuwe auto's. En uh, ik denk dat hij dat uh, toch een jaartje wil aankijken. Hoe, hoe die ontwikkeling gaat. En uh, dat hij dit jaar gewoon uh, opgaat voor titel 8. Hè. En dan is hij de absolute de koning van de van Precies. Maar Hans? hij heeft het nu nog samen met de Schumacher. Zeven titels. Maar die achtste, die, uh, ja. De, uh, ik denk gewoon dat hij die uh, geweldig wel gaat. Uh, nou. Maar het is, ja, ja. Hij kan toch? Dat is precies wat je zegt. Hè? Als hij nu die achter wereldtiet even binnenharkt. Dan kan hij ja. na op zijn gemak kijken welk team dan het beste is. Want het kan zomaar zijn dat Mercedes niet meer bovenop ligt over twee jaar, toch? Nee, ja, dat is heel goed gezien. Uh, heel goed gezien, Tino. Dat denk ik dus ook. En, uh, ja, en, en alle andere dingen, zoals uh, dat hij in zijn contract wil laten opnemen, dat hij niet met bepaalde uh, mensen in, in samen wil rijden. Een en naam ook, die we niet noemen? Macht Verstappen Stappen gezegd. Nou ja. Oh. dat. Dat, daar hebben ze ook weinig over bekend gemaakt. Maar ja, mm -hmm. ik denk wel dat hij dat, hij dat soort uh, zaken wel naar voren kan brengen hoor. Zie het, ja. uh, waarschijnlijk voor dit jaar. Want kijk, op het moment dat hij Verstappen nu als, als maat zou krijgen in de Mercedes... is dus de kans dat hij, dat hij zoekgereden wordt natuurlijk aanwezig. Dan haalt hij die achtertitel titel niet. Daarnaast zal het me waarschijnlijk geen reden meer interesseren. Nee, dat denk ik dus ook niet. Dat denk ik dus ook niet aan. Ja, en hij hoeft voor het geld niet meer te doen... En uh, misschien zegt hij uh, zo'n zo grote leid hem ook wel die uh, opeens zegt. Nou, ik vind, wat, wat, wat, het is maar mooi geweest. Ik stop ermee. Nog één ding over. Wat je noemde Max Verstappen, maar ik heb ergens een geruchte ook uh, gehoord dat hij dat uh, in zijn clausule heeft op uh, laten nemen. Hè, Hamilton. Dat hij dat niet uh, fijn vindt als Verstappen naast hem komt te zitten. Nee, dat bedoel ik ja. seizoen. Dat, dat, ja, nee, dat hij dat niet wilde. Maar ja, het is niet officieel bekendgemaakt. Dus het is een beetje van. Uh, ik weet ja, niet helemaal of het klopt, hè. Maar ja. nou goed, uh, ja. We gaan het meemaken, jongens. Uh, nog van, uh, minder dan 50 dagen. Dan is de eerste race op, in Bahrein. 28 maart. En uh, we gaan het zien allemaal. Spannend, spannend. En, uh, nou ja, wat er nog meer gebeurde, was natuurlijk het probleem bij Ajax hè, de afgelopen week. Uh, Onana die een verkeerd pilletje nam. Dat is natuurlijk. Uh, <laughs> He, ik bedoel, hij dacht dat is een aspirientje noem, maar dat was een uh, soort uh, pilletje van zijn vrouw. Uh, Urine afdrijven, dat gebruiken ze om andere dopingspul te maskeren, daarom is Ja, het dat klopt, ja. ja, dat klopt. Maar uh, ja, het is ja. niet helemaal duidelijk hoe het precies gegaan is, maar dit was stom. Ik vind het stom van die Onana, dat hij niet goed gekeken, wat hij wat nou eigenlijk slikt is. Um, Allaire, he, die niet <lacht> gespeeld voor de Europa League, de, de spits van 22,5 miljoen. Uh, die schrijven ze gewoon, zijn ze vergeten in te schrijven voor de Europa League. Ja. Nou, verder liepen er nog twee uh, jeugdspelers weg, Brobby uh, en Rijkhoff. En uh, die hebben niet bijgetekend bij Ajax. En ja, dat is natuurlijk ook een slechte zaak. Dan zitten ze ook nog in een maag met Promis, hè? Ja, die man van die steekpaas. Die kan natuurlijk niet zomaar naar Rusland toe. Als hij, als hij... Nee, oh. nee, nee, nee. Want, ja, nou ja, die Russen denken ook van... Uh, ...straks wordt die veroordeeld en dan zitten wij er, uh, mee opgeschreven. Hartelijk ah, blijf, Frank. Dus, uh, ja. Je moet je ook maar afwachten. En uh, ja, op de, op de achtergrond speelt ook nog de hele zaak rond uh, Nouri, uh, die, die afhandeling van... Uh, 10 miljoen, 15 miljoen afkoopt. Ja, inderdaad. Maar goed, uh, dat is ook uh, niet netjes van Ajax allemaal. ...voor zo'n beursgenoteerd bedrijf. Dus er zit daar behoorlijk in probleem, moet ik zeggen, hoor. Hm. Um, ja, ik heb er nu video gekeken heb er naar de uh, Tom Brady. De... Oh, wat een held is dat, zeg. Ja, geweldig, ja, hè. 43 jaar en dan uh, voor de zevende keer uh, zeeg in de Bowl. Nou ja, de Bowl is natuurlijk het grootste evenement in, in, in Amerika, hè. Ik heb ook niet live gekeken, hoor. Ik heb de beelden teruggezien. Maar het was wel uh, mooi om te zien, hè. Ik heb gisteren even die, die, die show, die tussenshow van Weekend, van die artiest gezien. Ja, Weekend, met Kent, uh, veel meer vlees, ja. En, en niet normaal wat de show is ja, dat, man. Dan moet je even eens kijken. Met dat maskertje, ja, dat is wel heel grappig om te zien, ja. ja. Want hoeveel liepen, hoeveel liepen er wel niet? Ik denk wel, een mannetje of 50, 60 of zo. Niet normaal. normaal, hè? Niet normaal. Ja, was. is nee, die normaal? Nee, die, die show, die half, half show van de, uh, de Super Bowl is natuurlijk het duurste uh, ja. uh, uh, commercial break van, uh, van Amerika. Daar wordt ja. echt niet normaal ja, veel ja, gehad afgekend, hè? Er worden miljoenen betaald om uh, een commercial uh, daarin uit te zenden, dat klopt ja. Maar goed, de bij Bay uh, eniers, die wonnen met 319, dus echt een, een spannende wedstrijd was het nu niet, hè. Um, oké, okay, nou ja, goed, dan wil ik afsluiten met uh, wat er gisteren op de school gebeurde, want uh, daar reed uh, Robert Doornbos. Ja. ja! Met iemand met een surfplank erachter, toch? Of een skateboard? Ik die is de meeste uh, Melissa Peperkamp. Ja. 16 jaar hebben we snowboard erachter. Ja. En ze gingen af en toe wel uh, uh, 50, 60, 70 kilometer per <laughs> ja. door Ze waren op die sneeuwduinen waar zij dan overheen vloog. Mooie filmpjes zijn er te zien op... Uh, YouTube. ...op oh, okay. de site van Red Bull. En ik dacht ook dat ZFM absoluut. Uh, Klopt, maar ja, die hebben het erop staan. Die, die hebben toch gelijk foto's vroeg. daar trouwens. Ja, drie foto's. Wat een helte, die Robert. Op NOS.nl en de Red Bull site zelf. Uh, ik zou zeggen, uh, kijk het even terug, want dat zijn uh, spectaculaire beelden. Uh, nou ja, ik hoop dat in september al een sneeuw weg is. Hè, dat er misschien toch die... Ah, rijden. Die... De... Hangt, uh, hangt erom. Hangt er nog om. Ja, als, als de rayonhalfden nog niet bij elkaar zijn geweest in september... ...gaat het uh, nog wel door, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja. Dat is geen probleem, joh. Ik twijfel. Nou, ik uh, moet jullie <laughs> complimenteren met, uh, met uh, uh, Ton Drommel. Hè. Dat was een hele leuke... Uh, leuke uh, Heb in... jij nog een bijnaam uh, botje of zo? Botfly! Je, je zegt al het bordje, hè? Nee, ik heb geen officiële bijnaam. Ik was ah. tien toen ik hier uh, kon wonen. Ja, dan uh, lukt het niet meer. Hey. Nee, dan, uh, dan ben je, ben je vers, verslagen. Ik werd vroeger altijd door van Meijer pickie' genoemd. Logenpikkie? pickie. Wat die kunnen we erin houden, of niet? Ja, als je dat wil, vind ik dat prima. <laughs> Tot volgende week, Hans. Oké, okay, Hans. Bedankt voor je. Ik zie je uiteindelijk nog. Hoi, hoi, dag. Hoi, oh, bye, bye. Bye. Bye. Dat is best mooi. Een, ja, een uh, Rocketman ja, van Elton John. Terwijl we het een de beetje plaat, hebben over. ja, uh, he. ja, de goede. Plaat, ja, dat is geen ja. Man. Is dat een Oran Kim Jong-un? Ja, dat denk ik. Dat, de het, uh, uh, ik heb hem ook uh, wel eens een keer gedraaid naar aanleiding van dat nieuwsbericht. En ja. dan heb ik uh, dit uh, nummer een keer <laughs> gedraaid. Mag ik nee, durf, ja. Durfde, ja. Mag ik? Uh, ik kwam, van de week kwam ik even aanlopen bij het gemeentehuis. Verdel. En uh, daar staat zo'n zandsculptuur. Ja. van een vos. Ja. Mm. En als je vanaf het museum ernaar kijkt... is heel mooi, een vos met een klein vosje. Weet je, een vos die kruipt over een rots of zo. Alleen, als je van de achterkant aan komt lopen... is het net een hele grote drol. Oh. Je maar, ja, je moet maar eens opletten. Je moet vanaf de okay. kant van de, van de, van de <laughs> -ba -ba. rotonde... richting het gemeentehuis ja. lopen. Door die staart is het net, een, is net alsof er een hele grote drol... voor het gemeentehuis gaat. Let <laughs> maar op, ja. Of ben je met de enige niet ja, ja. Nee, maar ik ga maar dat, nu, ik ga dat uh, bekijken. Het is vaak zo dat je het ja. weet... We zien het. Oh. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Dat, dat krijg een ja. mooie, mooie. Het ah, ja. is mooie dingen. Heel Zandvoort. Zie ah, ja, ziet het pas als je dat door hebt. Dan ja. En dan komt het in het Zandvoortse krantje en dan heel Zandvoort <laughs> staat aan de achterkant te kijken. Kijk een drol, kijk een drol. Ja. <laughs> ja. Bleemde en het levert ook, bleemde bleemde ook geen drol op. Het schiet niet op. <laughs> Hé hey, jongens, is er nog wat gebeurd deze ja, week. Ja, zeker. Nou, nou, ja. Ik, vind dit, ik, ik ga dit nieuwsbericht niet eens meenemen. Ik ga het in de kop uh, ga ik je melden. Oh, ja. Dat is een beetje kanermans het halve kaarspaartje. Oké. Okay. Uh, man moet telefoon inleveren voor onnodig 112 bellen. En steelt daarna deurbel van het politiebureau. Ja. Dat is er wel een. Ja, hele... ik, ja wel. de klinkt ja. zo. Ja, de kop, maar de man, de telefoon inleveren voor onnodig 1 2 wel. Dan ben ik er nog, dan heb je me ja. nog en daarna de en deurbel van het politiebureau. Ja, ja. Dan, dan ben je kwaad hoor. Ik niks zei ook hoor. Ik Nee, kwaad man ben je dan. PIS. Ja. PIS, ja. Fantastisch. Wat ik ook wel een bizar bericht, bericht vind, is dat je. Uh, kijk, je mag in Singapore, als je daar een papiertje op straat gooit... dan weet je, dan krijg je gewoon... er ligt niks op straat, Singapore. Ja, ja. Uh, want dan krijg je krijgt gewoon een boete van 500 dollar. Ja. Wij donderstralen wel, wij zijn natuurlijk ASO's... met z'n allen weer. Maar daar, daar ligt niks op straat, het is schoon. Maar bijvoorbeeld in Dubai... is nu een vrouw aangehouden... die wil het land verlaten, een Britse. Die heeft namelijk... Uh, een, een mailtje gestuurd, een appje naar iemand. Naar haar huisgenoten. En daar er stond, er stonden twee woorden in... waardoor ze opgepakt kan worden. Moet jij raden wat dat zijn? Nou. Fuck you. Zij heeft, die, ja. zij heeft een huisnota een, een mailtje van een appje met fuck ja. you erin. En dan kun je dus in, in Dubai voor gearresteerd worden. Die vrouw werd tegengehouden toen ze het land uitging. Ja. Je gewoon Om de baas zich flikken. Maar fuck ah, Dubai is natuurlijk best wel een, een beetje een totalitaire staat. Leuke vakantie, maar... Ja, dat is voor de buitenwereld natuurlijk, uh, weet je wel, moslimland, neem ik aan. Islaan. Nee, ik weet niet. In Dubai, nee, in Dubai, Dubai niet, nee. Nee. Nou ja, de, ik moet je eerst... Uh, is wel eens geweest volgens mij in Dubai, ja? vakantie. Ja? Dus ik je gewoon een biertje krijgen het zwembad, toch? Jo, nou ja, dat is je Gaat die over een little klein... So nee, nee dat is niet waar. saudi nee. arabië niet. Nee, nee, nee saudi Nee, maar de hakken, zou kunnen je klauwen ja Ja, maar ik... Het lijkt me sterk dat niet de, de, de ja, plaatsen in het land ja, ja, ja, ja, ja. zich niet uh, laven aan uh, hoeren en uh, drank en zo. Jongens, ik kwam, ook ik kwam in Saudi. Achter de muren van uh, landen als daarom, Pakistan. Ja. En ja. het gezien heb ja. dichtbij meegemaakt, allerlei corporate feestjes. Ik dan. was met voor uh, Red Bull in uh, Saudi-Arabië. En het eerste wat ik te horen kreeg: van uh, willen jullie vanavond drinken? Ja, precies. Ja. Ja. Eer daarom. Dus nee, maar ineens... alles waar je nee tegen zegt... Niet op die rode knop drukken, niet op de rode knop drukken, ja. ga je doen. Ja. Dat ja. was met. Na negen uur niet naar buiten. Natuurlijk ben ik niet naar buiten gegaan, maar ik ging wel met één voet op de stoep. Ja, vorige week. Ja, ik heb het erover. Je, ja. je hebt het erover. Na vijf of negen, Je hebt het ook erover. Er maar ik heb, ik heb nog iets. Uh, wat bij NH nieuws. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Uh, want ja, uh, als je op straat bent, heb je een reden om op straat te ja. zijn na negen uur. Nou, de handhavers in Amsterdam, ik weet niet of je dat gelezen hebt, Tino. Uh, op een gegeven moment kwamen ze daar een aangeleide dino tegen. Ja, ik heb een filmpje gezien. Iemand had een dinosaurus pak... en die deed een halsband op en die werd uitgelaten. Ja, ah, die agenten hebben daar niks tegen gedaan. Die vonden het zo grappig. Nee, nee. Ik kan me niet voor dat je die me ja, nee, nee, nee, nee, Is ja, ook niet zo zuur. Ja. Ja. En hey, jongens, wat maar, anders. Maar. We, we, wisten jullie, als, een, uh, als je je hond uitlaat. en het mag tegenwoordig s'avonds, ja. na negenen, leuk, leuk, ja. leuk. En dan uh, uh, gaat de hond poepen. En die poept altijd uh, uh, met ze. Uh, uh, uh, hij kijkt altijd naar het noorden. Ja, weet je waarom? Nou? Dat is, dat is omdat ze bang zijn aangevallen te worden dan. En uh, dat gevaar komt altijd uit het noorden. Er kunnen drie ja. wijzen komen uit het oosten... Ja. maar gevaar komt uit het noorden. Ja. De deskundigen denken dat het zo is... omdat de honden en ook andere poepers in de natuur... de magnetische golven ja, op aarde kunnen aanvoelen. Waarom ze daar gebruik van maken bij hun zo'n natuurlijke behoefte dat kunnen ze alleen zelf beantwoorden, maar dat doen ze niet. Maar ja. honden zijn dom, want anders als ze hun poep gewoon in een krant verpakken... en de waardetoren beneden gepleurd. Ja, schiet ja. in de hoogte. Nou ja, heb je meteen erbij. Precies. Ja hoor. Ja, ik, vind het, uh, vind, ik, ik vind dat je gelijk hebt. Maar uh, ja, soms, soms dan, dan zie je mensen die of dat een ja. hondenuitlaatservice is uh, of gewoon privébezit, kan ik niet beoordelen, maar die laten. Echt van die grote uh, ja. uit, die grote honden, maar hebben die dan een comozak bij zich? Volstaat ja, ja. een rood poepzakje nog? Nee, nee komozak komo komo is, komo is beter. Ja. Die ja, die, eerst dan die, dan ja. Je had het over die Anatolische herderen een paar weken ja, geleden. Ja, ja. Ja. Oh, dat is ook een ja. hele mooie. Dit. Ja, natuurlijk zijn het mooie. Het oh, komt niet uit de jaren 70, hè? Boe, boe, nee, dat dan maar niet. Oké, nee, dat dan maar niet. <laughs> okay, boe, boe. <laughs>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 Dat was hem. Ja, want we ja. uh, zaten even uh, gewoon gezellig even tussendoor wat, uh, wat uh, dingetjes uh, te doen. Hé hey jongens, ja. weet ja. je wat de dodelijkste dieren ter wereld zijn? Nou, ja. nee dat weet je waarschijnlijk Weet ik iemand. wel. Wat, wat dan? dan? De mug? Nee, de kogelmier. Kogelmeer? Als je gestoken wordt door een kogelmeer, dan voelt het als oh. dus je neergeschoten, neergeschoten Oh, je bedoelt. Echt waar? Dat verklaart de naam van de insectdrank. Oké. Okay. <gurgh> <laughs> Niet warm met de kogelbier. Nee, nee, nee. Is is uh, ja. Hebben we daar wat aan? Interessant. <lacht> maar. dodelijker dan een, een zwarte cobra? Of een, een, een zwarte weduwe? Kogelmeer? Ger? Pardon? Hallo? Dood dan de Hallo. Tino. Hij heeft zijn jas aangetrokken en hij zit natuurlijk meteen een beetje... Hij wil naar ik. heb het koud. Ik heb het koud. Het is koud, uh, dus te fries in bedwippen. Dan is het koud. Ja, het is lekker met je. Op die tijd is het gewoon uh, is fris. Als de ijsberen vragen, om een ja. mondje. Ja, precies. Maar wat het over dieren? Wat is de gevaarlijkste? Ja, de kogelmier. De kogelmier. De kogelmier. En daarna nou, de reuzenhoornaar. Wat is dat oh, ja. dan? Wat is een weer? wesp? Nou, Uit Azië, uh... die kan 7 centimeter worden. En als je gestoken wordt door het beestje... kan dat wel eens dodelijke gevolgen hebben. Ja, dat zijn van die flying Fortress ja. die er dan voorbij komen. Oh. Oh. <laughs> Holy shit, jongen. Die kunnen gewoon een paard vellen met één steek. Ja, ja, beesten, dat, ja. dat geloof ik ook wel. Ja. En sowieso uh, mieren, of uh, muggen. Muggen zijn, er, muggen zijn uh, ja, Maar ja. Ja. omdat zij malaria veroorzaken, malaria muggen, ja. daarom zijn zij het meest dodelijk qua aantallen. Ja. ja, ja. En voor. daarna past volgens mij, uh, weet ik veel, een ja. andere, niet de olifant, maar nog iets. Een van de moeilijke slang komt er dan. Ja, nee, dat klopt. De gardena. Ja, dat is ja. Ja. Dus, ja, die met druk of schijnt het gevaarlijkste te zijn. En, ja, dat je meer mensen raakt. En dan heb je ook nog. Maar je die, die, hoort dat dingetje in de tafel dan? Hoe heet je ook alweer? Wie heet dat dingetje? Thuis ja, Gordinis ja, vlufus. Ja, de Ja, Maar dan heb je ook ja. nog de boa-constructor. boa-constructor. Ja. ja, een boa-constructor. Ja, en de boa's met die gele hesjes. Ja, die heb je met ook die nog. Zijn maar. En, uh, dat zijn kunnen hele gevaarlijk, gevaarlijk zijn, ja. Ja. maar het hangt ook een beetje van jezelf af. <laughs> <laughs> slakken de zijn ook, kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Oh ja? Oh, ja? ja de larven van uh, bepaalde waterslakken in tropische gebieden... verspreiden namelijk de ziekte ja. schizomatische dienst. Dan. Maar dan ga je heel langzaam aan dood. Ja, Bij deze ziekte krijg je last van parasieten en die ze ja. nestelen in je in lichaam. Ja, en dan bot kan fly. het frontale, fatale gevolgen hebben. Ach, dus sterven zeker uh, elk jaar 20.000 mensen door deze wormpjes. Nou ja. Maar naar schatting lopen de uh, slachtoffers uit tot 200.000 per jaar. Zwemmen in een tropisch watertje lijkt minder aantrekkelijk te worden. Interessant. Dat <truhingsan> <Ger, truhingsan> zijn natuurlijk ook die wormpjes. <truhingsan> <laughs> Ik, weet, <laughs> Ik weet... Ken je Redmond O'Hanlon nog? Die ontdekkingsreiziger die, die schot. Die, ja, die, bent, nee. die had op een gegeven een verhaal geschreven... in een boek dat er in, uh, in Zuid-Amerika... dat daar in het water uh, beetjes voorkwamen... Die, die kruipen dan in je plasbuis. Met weerhaakjes komen er nooit meer uit... en dan moet je snikkel eraf. Dat verhaal had hij opgeschreven. Ja. Zondag, ja, ja, maar serieus. Jaap ja, wordt even niet goed. Ja. maar ik, waar, waar, ik was toen met, uh, met Dirk Bevolda God hebben zijn ziel voor de Kevin Trophy. Ja. Ja. In, uh, in Guyana. En we zijn daar met z'n allen met stonden met de rivier. En toen riep er dat ook iemand. Toen zijn we allemaal zo'n beetje met of met een dubbele zwemboek. Of met een t 7 voor onze leuning. Het maat in onze waren voor, voor de beter en je snikker zou krijgen. En dat bleek na afloop. Gewoon een lulverhaal te zijn van die Jaap, van, ja, keer dus, weet ik van een keer in de 600 jaar. Heeft iemand waarschijnlijk 6,5. Alles een in het water gelegen, waardoor het meeste ja. inkom kon kruipen. Want je gaat zwemmen. gebeurt er niets. Zo'n lulverhaal een was Maar iedereen was bang. Het was voor heel ja. grappig. Ja. Ah, ja, maar ja, dus als, je, als je het ook niet ja, het weet, gaat om je leuning, ja. hè. He. Ja, ja, ja. eh, je, je kan je maar één keer doen. afknippen. Ja, ja. Wat, um, ja. <laughs> Wat een boel. Wat een ja, jongens, het is ja. echt... Uh, dan begin jij ja. over beesten in het nieuws. Want dan moet ik altijd op die zondagochtend drinken, denken van Code Boswachter. En dan had je zo'n onderdeel. Beesten in het nieuws. Nou, uh, jij hebt het erover. Nou ja, ik, ik, ik geef gewoon wat aan, weet je wel. En, en, uh, want het zijn dingen die, die, uh, ja, die je eigenlijk niet weet. Honden kunnen nee. trouwens ook levensgevaarlijk zijn. Ja. Zo dacht ik ook dat uh, de haai de koning van de zee was, uh, als het ware. Maar uh, die zijn dus uh, weer bang voor dolfijnen. En dolfijnen mm. kunnen dus een haai vellen. Ja, ik ook? ja. Nou, maar weet dat je dat hoe? Uh, nee, ja, nou, maar, dat wil de ik de wel bespreken. Ja, dat de de de de de de kan ik je uitleggen. Ik ben een zwakke, zwakke plek bij de, ik de haai. Ik ben assistent of? dolfijntrainer hm, geweest. bij zei je nou, nou, ja. uh, Nee, dat klopt. Wat een dolfijn doet. Een dolfijn kan met een enorme snelheid, met zijn kop. Zijn kop is heel sterk. En valt hij de haai van de zijkant aan. En dan, dan ramt hij het hele binnenwerk kapot. Dus Aha. dan uh, ramt hij de, de, de, de, de luchtblaas en zo. Oh. Dus een dolfijn, die dolfijn in het aan. Maar dat gaf op de show's met Dikkie ja. Vastuim en zo. En, ja. en zo'n dolfijn die kwam uit het water en maakte een salto. Nou, er zijn heel weinig dieren die dat, die, dat, die dat kunnen. Er zit zoveel kracht in een dolfijn. Dus hij bijt niet, want hij heeft hele zachte kleine, uh, kleine tandjes. Maar door de stootkracht van de zijkant kan hij een haai... En één keer een luchtblaas kapot maken, waardoor hij ja. omhoog komt en sterft. Oké, okay. ja, Dus door brute kracht. Ja. En maar voornamelijk als ze worden aangevallen of als het, als het jong in gevaar is, dan zijn ze gevaarlijk. Voor ja. deze is een dolfijn. Ik heb met die beesten gewerkt, met ze gezwommen. Fantastische tijd gehad. Ja. ik. vind het dolfijn. Ja, echt. Behalve zo... zee, zeeleeuwen, die zijn gevaarlijk. Zo op de wat? walvissen. Ja. <laughs> maar maar wat, wat, uh, wat doen zeeleeuwen dan? Nou, die vallen precies op slakhoogte aan. Dus op het moment dat je daar, uh, op af, als ze je aanvallen. Dan, dan, dan bijt ze je vol in je kruis, dus niet uitkijken. Wij moesten af en toe die, die, die hokken schoonmaken van die zeeleeuwen en die kan robben. En dof je ramen, en dan moest je dat gewoon spuiten. Dus dan. Het enige waar je voor moest kijken dat ze niet van tevoren aanvielen, en dan zitten ze vol in je, je rits. Ja, ja, jongens, eh, er worden foto's gezocht, gezocht voor een jubileumboek over de zeeweg. Ja, zag ik. Die ja. bestaat 100 jaar namelijk. Ja. Ja, en er staat wel een hele leuke foto van Bloemendaal. Het was de uh, eerste vierbaansweg van Nederland. Ja, dat klopt, ja. Ook dat ja, nog. de zeeweg, ja. Ja, en, en, uh, ja dat is natuurlijk heel... Uh, is maar een is, heel die door, uh, is die door Dolph aangelegd nog, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Volgens mij maar het was, een was het le Leonard Springer. En het was de eerste vierbaansweg Parkway in Europa, trouwens. In Europa, trouwens. Ja, hey, maar Gerrit, ja. het was toch... Uh, uh, uh, ik weet niet of dat zo is, maar uh, van Bloemendaal... Uh, naar, uh, naar, uh, naar Bloemlaan Zee, toch? Dat is ja. de bedoeling. Was het, een, ja. so, was het niet gewoon een soort luxe weg voor van stand dat ze naar het strand konden? Of, of is dat, is... Ik zal het even voorlezen. Uh, begin 20e eeuw ontstond er binnen de gemeente Bloemendaal... grote behoefte om de duinen en het strand van Bloemendaal en Zee... Bereikbaar. voor een groeiende en steeds mobielere bevolking beter te ontsluiten. Ja. Nadat een aantal plannen, mede door gevolg van het uitbreken... van de Eerste Wereldoorlog, niet gerealiseerd konden worden... werd uiteindelijk in 1919 1990, 1990 begonnen met het aanleg... van een directe verbinding van Overveen naar Zee. Op 25 juni 2021 werd de nieuw aangelegde zeeweg feestelijk geopend. Zo. 19. Ja, 2021 betekent dus ja. 100 jaar. Nou, ja. um, we gaan op uh, naar het tweede uur uh, vrienden. Want uh, het uh, klokje van gehoorzaamheid uh, tikt weer richting het nieuws. Dus dan eh uh, dat uh, zitten of niet? Ja, uh, ik, uh, Ger heeft hem gezien, maar het is geen uh, geen vrolijkheid. Tot zover. Het ritme van FM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. 10 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11